Lotte Lewin met het NOS-journaal. Steeds vaker zijn onderwijsinstellingen, leerlingen en docenten doelwit van aanvallen. Dat meldt een internationale organisatie voor de bescherming van onderwijs. Tussen 2013 en 2017 waren er bijna 13.000 aanvallen... waarbij zeker 21.000 mensen overleden of gewond raakten. Het zijn vooral aanvallen door extremisten, bombardementen op gewapende groepen... en geweld om bijvoorbeeld studentenprotesten te onderdrukken. Alleen al in Jemen werden meer dan 1500 scholen en universiteiten beschadigd of verwoest. Onderzoekers van het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam hebben ontdekt hoe ze kankercellen in een melanoom, die resistent zijn geworden tegen een medicijn, toch kunnen doden. Resistente kankercellen ontwikkelen een zwakke plek. en Nu is er een manier gevonden om juist die plek aan te pakken, waardoor de tumorcellen worden gedood. De methode is al getest op muizen en op zes mensen. Bij drie mensen is het melanoom succesvol aangepakt. De onderzoeksgroep krijgt een Europese subsidie van 2,5 miljoen voor verder onderzoek. Spotify haalt de muziek van R. Kelly uit de samengestelde lijsten. Het valt onder het nieuwe anti-haatbeleid van de streamingsdienst om muziek van omstreden artiesten niet te promoten. De Amerikaanse zanger wordt ervan beschuldigd dat hij jonge vrouwen heeft misbruikt. In het verleden stond hij al vaker voor de rechter om seks met minderjarige meisjes. De muziek van R. Kelly blijft wel gewoon beschikbaar op Spotify, maar wordt dus niet meer uitgelicht. In de play-offs voor een plek in de Eredivisie heeft Sparta goede zaken gedaan. De Rotterdammers wonnen met 2-1 bij Dordrecht. Zondag is de terugwedstrijd in het stadion van Sparta. En eerder vandaag werden twee wedstrijden gespeeld in de play-offs. Emmen versloeg NEC met 4-0 en Telstar won met 3-2 van de Graafschap. Het weer dan nog. Het is droog. De bewolking trekt weg. Komende nacht is er kans op mist. Het kwik daalt naar minimaal 3 graden. Morgen schijnt de zon geregeld en blijft het droog. Bij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 will die of age and no one ever dies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 Het verhaal van een vredestichter zoals die beschreven wordt in uh, dit nummer van Alaska, Plea for Peace. Het uh, nummer dat is ook al min of meer bij uh, de Engels al onder de aandacht uh, gekomen. Ja, uh, geen wonder, als je ook uh, bijvoorbeeld de aanleiding van 1963 als uitgangspunt neemt voor dit nummer. Goed, uh, het is het uh, tweede uur van deze alternative. MXL, want uh, nou ja, uh, over XL gesproken. Uh, ik geloof uh, dat uh, de SP Zandvoort ook nog uh, iemand heeft uh, rondlopen. die gelieerd is aan een Zandvoortse XL. maar ik weet niet of die meespeelt uh, vandaag, Joop. Uh, nee, dat is op dit moment niet het geval. Maar dat maakt dat verder niet uit. Hij zit er inderdaad wel bij. En uh, Max heeft uh, aangegeven dat hij volgend jaar toch echt een, uh, een, wat rustig aan wil doen. En dat hij gaat volgend jaar, like, zo zeggen. een. een een team komen met jongens die behoorlijk gevoetbald hebben, knap gevoetbald hebben, hoog gevoetbald hebben. En dat wordt een, een vriendenteam. En Max is één van Michel Menjo nog meer. En dat, dat soort gasten, die gaan daarin meespelen. En uh, dat is dus eigenlijk, uh, denk ik, het laatste seizoen dat ze hier uh, gespeeld hebben voor het eerste van Esther Zandvoort. Dat op dit moment, uh, de tweede minuut van de tweede helft. Uh, Heeft zich onder vuurlicht van uh, Sparenwoude dat uh, echt uh, alles aan probeert te doen. Om in ieder geval nog die gelijk, dat gelijke spel eruit te slepen op dit moment. Maar we hebben nog 45 minuten te gaan Jaap. En uh, ja, uh, Zandvoort dat, dat staat natuurlijk voor. Het, het draait alleen niet gelijk. Het is niet des Zandvoorts zoals het op dit moment gaat. En uh, dat uh, eigenlijk al na de, de elfde minuut zeg maar, van die eerste helft. Toen Zandvoort met 1-0 achter kwam. Of er voorkwam. En Bitwapens zich uh, bijzonder irriteerde aan het een en het ander. En daar dus uh, helemaal uh, over doordraaide. En op een gegeven moment die gele kaarten krijgen die uh, misschien zelfs wel een rode kaarten kunnen zijn. Vlopper is Sandvoort in, in balbeschiet. En kan Daan Kerkman het bal rustig aannemen. En weer in het spel gaan brengen. Daar uh, neemt hij echt altijd voor. En dat is ook niet anders. Want Sandvoort staat nog steeds voor. En speelt nu Dylan Kreuger aan. Een uh, uh, beetje aan de linkerkant van het veld. De Berg die komt erin, maar krijgt de bal niet. Uh, Keugen haalt die bal eruit. En zo het terug op Kerkman. En die gaat die bal ver naar voren transporteren. En daar staat niemand van Zandvoort bij. En dan moeten we toch weer op gaan passen op het middenveld. Want Sanford is daar geen heer en meester op dit moment. En uh, daar, sterker nog, uh, daar moet dan Kerkman gewoon erg uh, attent zijn en goed ingrijpen. En dat deed hij ook, om die bal uh, eruit te houden. Uh, berg, op de helft van het veld, draait prachtig mooi om zijn tegenstander heen. En neemt maakt snel uit. En gaat de meters maken. En dan wordt hij bijna gepakt. En dan blijft je een hele grote paas op des aan. Je staat aan. Die zet die meter het meter met in. Gaat die bal voorgeven. En daar is niemand van Sanford weer aanwezig. Om dat eventueel een vervolg te geven. En volgens is de berg weer die. Dan kan hij de bal breed leggen op de berg. Of op, op, op water. Die kon er helaas laatst mee. En nu is het uh, helemaal weer aan de andere kant van het veld En zo snel gaat het jaap. Dan Kerkman. Die heel rustig die bal weer in de kan gaan brengen. Dylan Kreuger. Naar even kijken, wie is er daar? Paul van der Oort. Van der Oort naar Jesdaan. Uh, nah, en dan zitten we alweer op de 16 meter bij zwaar uh, wow. De, de Han kan, kan hier praten, En daar is dat! Oh, dit was misschien wel de grote kant op een 2-0. De keeper heeft die bal aangeraakt. Hij zegt zelf niet, de scheidsrechter vindt van wel. Dus is het een corner voor Zandvoort. En die gaat genomen worden vanaf de rechterkant met de linkervoet van Bitwater. Uiteraard zou ik bijna zeggen. En dan komt de luchtmacht van Zandvoort, komt weer in beeld en die gaat proberen die bal te plaatsen. Dan komt die bal en dat wordt weggekopt door een verdediger van de sparenbouw, de daar aan in de bal te zitten. Dus kan die bal bij de water krijgen, water die uh, naar binnen snijdt en een uh, goede, goede voet krijgt. En dat is uh, jammer, een iets te scherpe paas op. Uh, Patrick Koper uh, is te ver geplaatst. De keeper van Spaarwoude kan die bal overnemen. De spelen in de 50ste minuut. En de Sanders nog steeds 1-0 in het voordeel van Zandvoort.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 gedaan liefste Of wat heeft iemand jou misdaan Heb je dan echt nooit ding gezien Dat dit fout zou gaan Proefde je de Zoute tranen Die je van mijn lippen kuste Of spoelde je de smaak weg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 Hoorde je me gillen en vond je me toen laf? Wat is er gebeurd liefste? Je zit in heel mijn lijf. Je maakte mij gelukkig. En ik raak jou nu kwijt. Wat heb je De zouten tranen van Willemijn de Boer. En daarvoor Bare Hands van Dakota. Het is uh, bijna, uh, dat is al kwart over acht uh, geweest. We draaien er nog een. En dan gaan we eens even kijken hoe het uh, er weer bij staat. Uh, daar in Hillegom bij de wedstrijd tussen SV Zandvoort en SV Sparenwouden. 1-0 tussenstand nog steeds. Tenzij er uh, nog wat uh, gebeurd uh, is. Maar dat geloof ik niet. Want anders had Joop van Es zich wel hier gemeld. Broken van Low Erect Sound System. Het Sound System. Uh, Makkers van Dam, die heeft daar nog een uh, aardig uh, verhaal over. Uh, dat gaat hij straks wel even vertellen. Wat, uh, wat daar uh, gebeurd is uh, bij die uh, 5 mei. Maar er is ook nog wat anders gebeurd bij een voetbalwedstrijd. Ja. tussen 11 spelers van uh, Sparenwoude. en 11 spelers van de SV Zandvoort. Want uh, ik zei net, het stond 1-0. Maar ja. daar is wijziging in gekomen. Ja, maar daar is ondertussen ook alweer wijziging ondergekomen, gekomen. Ja. Ja. Want een aanval van, van Sparenwoude. Werd prachtig gepareerd door Doelman dan Kerkman. De arbiter aan de zijkant, oftewel de assistent scheidsrechter, die geeft daar een doelpunt voor. Ik snap daar helemaal niks van, de bal ketst hier de paal eruit. En Daan Kerkman heeft voor zijn lijn gestaan. Dus er is hier echt consternatie. Van heb ik jou de gele kaart van Zandvoort? Hier is gewoon iets niet goed. Het eerste doelpunt, het tweede doelpunt moet ik zeggen van Zandvoort, dat zag de goede man, de goede man tussen aanhalingstekens, niet. En nu ineens ziet hij wel een doelpunt van uh, Sparenbouden dat het geen doelpunt was. Ja, en waar zijn we dan mee bezig? Want Sandwald was op een prachtige manier op 2-0 gekomen. Echt een schitterend doelpunt. Het was uh, echt butwater die zijn gram haalde. Nou, echt, echt zijn gram haalde. Een schitterende Brede paarschap op Vries. Hij werd aangespeeld in ieder geval door en uit je berg. Hij maakte zijn snelheid. Ging ze tegenstander voorbij. En die jongen van Mens. Van uh, Sparenbuw, die kon niks doen, want die had dan een gele kaart gekregen tegen dezelfde uh, uh, water. En uh, daardoor kon uh, hij prachtig mooi breed leggen en Kastenvries die bal uh, uh, uh, echt op een presenteerblaadje op een geven en dat was 2-0. En de aanval daarna, ja, ik heb geen idee waarom die bal als doelpunt wordt gehonoreerd. Ik snap er helemaal niks van. Um, ik, ik zal proberen om naar de wedstrijd nog even te, te verhalen bij de schijf zetten. Ik denk dat hij alleen dat niet mij zal toestaan om dat te doen. Maar voorlopig staat er dus 2-1. En gaat Zandvoort proberen om alsnog op die 3-1 te komen. En een stand die eigenlijk op dit moment niet meer dan terecht zou zijn. Zandvoort is, uh, ja, uh, ik moet zeggen, niet sterker, maar wel beter. Te voetbaltechnisch absoluut beter dan Sparenwoude. En uh, ja, voorlopig spelen we in de 64 e minuut. En is het Zand 2-1, Jaap. Would try to give an explanation I would combine compromise and acceleration oh. Where do we go? The lines—that's where you come in. Mm -hmm. Settle for more. becomes a Illusion in the right moment, daarvoor trying. Uh, ik heb zo'n vermoeden dat dit uh, wel eens een heel heet en lang zomeravondvoetbal gaat worden. Waar de gemoederen nog wel eens een beetje op uh, kunnen gelopen. Want uh, als ik het uh, goed begrepen heb, uh, is er weer gescoord, uh, Joop. Ja, inderdaad, Joop. En wie uh, gaat hier een Santos spelen? Wordt gewoon onderuit gehaald in het 16-meter gebied. Niet meer en niet minder. En die wenst wensen niet voor te fluiten. Goed, maar dat is wat anders. De stand is 2-2. En absoluut buitenspelgeval. En de scheidsrechter waar wij het nog met z'n tweeën even over hadden... ...nadat de, reportage, de vorige reportage was afgelopen. Die heeft echt een sterke bril nodig. Want opnieuw zag hij weer iets niet wat, wat, wat echt het geval was. Hij zag een buitenspelgeval niet... En dat is eh, echt, het, het was gewoon buitenspel. En natuurlijk gaat Zand van de protesteren en natuurlijk komt er dan een gele kaart. En natuurlijk krijgt dan uiteraard Justin Luiten die anders krijgt dan die gele kaart. En dan wordt net Kastenfries Vries in het 16 meter gebied onreglementair onderuit gehaald. En dan, ik mag het niet zeggen, maar ik doe het toch. Er wordt hier met twee maten gemeten. Echt waar, het, het is niet normaal wat hier gebeurt... Eh, ik wil even in herinnering brengen de halve finale van de Haarlem Dagblad Cup, Waarin uh, Sparenbouwde speelde tegen Edo met 2-0 achterstond. En uiteindelijk nog met 3-2 won. Ja, uh, dat is hier ook dus nu op dit moment heel erg goed mogelijk. Ja. We spelen in de 72e minuut. De stand is 2-2. Samsoet wil per se winnen. Absoluut. En daar gaat uh, even kijken. Luiten wordt er uitgehaald. Die is boos op... Uh, ...op zijn trainer en die gaat die wisselen voor, en dan moet ik even kijken wie het is. Uh, even kijken, uh, ik kan het niet zien hier vandaag. het gebeurt helemaal aan de andere kant. In ieder geval heeft hij uh, flink de pest erin. Uh, hij, uh, hij krijgt een uh, trainingcheck uh, aangeworpen en dit schopt hij weg. Uh, ja, we kennen Luijten, uh, het is een eerlijke voetballer, een goud eerlijke voetballer. Maar oh god, als dat, als hem onrecht wordt aangedaan... Ja, dan zijn de rapen gaar. En dat was op dit moment het geval. Misschien wel om hem zelf in de bescherming te nemen, is hij door uh, Ted Sonny uh, eruit gehaald. En daar, is, nou, daar wordt dan eindelijk gevlacht en gefloten voor een buitenspelgeval. En bij mijn positie vandaan was het niet een heel duidelijk zien, maar ik mag eindelijk aannemen dat het wel het geval is geweest. In ieder geval mag Zandvoort die bal weer in het spel brengen. En er zit Jesse de Haan, die daar slalomend probeert er doorheen te komen. Wordt onderuit gehaald. En dan zei je zijn bal bezit. Jesse de Haan nu bij het 16 meter gebied, gaat die bal voorkrijgen. Laat hij dat doen? Ja, hij gaat die bal voorkrijgen. En de is... hij gaat achter de kastenvries helaas pasen. En de verdediging van spaarvouder kan die bal over de zijlijn werken. Waardoor van mag gaan gooien. Max Aardewerk, die in het veld is gekomen, die gaat dat doen op dit moment. Middenvelder, hard werken altijd. Geweldige spelen. En die uh, krijgt nu de bal terug van, even kijken, van Peter Koper. Koper. Naar uh, Kasten Vries. De Vries die ook ontzettend veel zijn best doet op dat middenveld. En nu weer uh, is het de Haan. De, Haan, de probeert de tegenstander te passeren, uh, Gaat niet. Uh, gaat wel via een voet van de tegenstander over de zeilen En zal van daar gaan gooien. Jurje Mans. Mans naar uh, Max Aardewerk. Aardewerk terug naar Mans. Mans. Wat gaat hij ermee doen? Hij, hij gaat daar een paas. En het is buitenspel. Ja, inderdaad. Ja, Nijzenberg staat buitenspel. Geplacht en gefloten daarvoor. We spelen 74 74 met 74ste minuut. 2-2 in zand. Ja, Jaap. En ik hoop dat we straks nog even terug kunnen komen. We zijn natuurlijk altijd uh, weer geschikt om uh, weer het uh, materiaal van uh, een aantal mensen onder de aandacht uh, te brengen. Jeruzalem met Lay It Down. En natuurlijk ook uh, deze van Fabiana Dammers met uh, Make Me Whole. Het gaat over een uh, penicillinekuur die uh, zij heeft uh, genomen toen ze ziek was. Maar ik uh, weet niet of, uh, of er nu ook uh, wat ziekteverschijnselen is bij de SV Zandvoort. En of die ook al een penicillinekuur uh, zijn begonnen. Ja, ja, ja dit is... Wat hier gebeurt, Nijsjeberg dreigt uit te breken. Drie man pakken hem aan. En eentje krijgt een gele kaart. En daarvoor was er een 12e spelen. speler. te speler dus aanhalingstekens. Want het hondje van Neuschelow, Timmer, dat zal uh, met zelden op. En die zal gewoon mee gaan doen. Ja, <lacht> dat was toch wel even dus, een klein hilarisch iets. Maar goed, Zandvoort uh, uh, uh, speelt eigenlijk min of meer tegen zichzelf. En uh, dat is niet goed. Zandvoort moet zichzelf blijven. En dan kunnen ze dit, deze proef, dit Spaarwouden, volgens mij makkelijk kunnen pakken. Het is voorlopig niet anders. Duitse draait bij zijn mannen vandaag. Het dus water, nee, de, uh, water is, nee, nee, nee, nee, nee. wordt gesmoord in een melee van spelers. En uh, de keeper van uh, Spaarwouden kan die bal rustig opnemen. En dan weer in het spel brengen. Stamford, wat, wat ik zeg, speelt tegen zichzelf. Je uh, kan de bal niet in de ploeg houden op de een of andere manier. En ik heb een flauw idee hoe dat kan. Misschien zijn ze nerveus. Ik, heb geen, ik weet het niet. Later, die werkt zich uh, het huwige staat nu weer het middenveld op en wordt daar op, op, opzij gezet. En toch is het Stamford weer dat in de bal bezit is. Via Max Aardewerk naar Nuitje Berg. Berg geeft de bal voor naar Kasten En de keeper van uh, Spaarnwoude kan er nog net ingrijpen om een doelpunt te voorkomen. Voorlopig weer Zandvoort. Hier is aan. Op de rechterkant van het veld. De aan. Die gaat naar binnenzijden. Is nog steeds de bal bezet. En die de bal komt. Hier. Sorry. Vierde voet. Van de verdediger. Beide kiepen terecht. Het was geen terugspelbal. Dus die bal de bal gewoon weer in het brengen. Zandvoort nu weer. Aardenberg. Naar. Uh, Bergbellenkamp. Bergbellenkamp naar. Witwater. Uh, Witwater. Die wordt weer hard aangepakt door diezelfde geen uh, Mens, die al een gele kaart heeft en eigenlijk aan een tweede gele kaart is ontsnapt. Het water nu weer wordt weer, weer gepakt. Uh, hij is uh, zo moeilijk uh, te verdedigen voor deze spelers. Maar ze weten dat hij is, ze, weten, ze kennen zijn kracht, ze weten dat hij linksbenig is en ze spelen daarop. En terecht, Zandvoort, uh, Nuitjeberg, mooie beschijnbeweging. Komt hij in de sc Nee, hij ja, komt niet eens in de schotpositie. En Sandvoort uh, uh, is de bal kwijt, dan is het weer daar, uh, Berg Wellenkamp, die dit bal kan terugkrijgen. Berg nu naar Mans, Mans naar, uh, even kijken, Kas de Vries. De Vries die uh, ontzettend hard werkt, een geweldige speler is voor uh, Tetsanier. En Sandvoort is het tweede balbezit. De bal van de oort, naar de buitenkant, naar rechts, nee naar links moet ik zeggen. Naar uh, Bert die gaat de man langs, zet de bal voor en... League, wat gebeurt er hier? De keeper wordt geraakt. was absoluut geen, geen opzet in het spel. Met uh, water kan die bal voorzetten. Drie spelers en vier verdedigers van Sparenwoude springen tegelijkertijd op af. En een van die vier was de keeper van Sparenwoude. Die geblesseerd op de grond ligt. En direct wordt daar uh, hulp gevraagd door de scheidsrechter. We spelen in de 84e minuut. Jaap. Ik stel voor dat we even terugkomen. Zodat we het slot van de wedstrijd straks weer live mee kunnen nemen. Helemaal goed Joop, want uh, dan draaien we nog even een, uh, een fijn stukje muziek. En dat is deze van Hannake Laura met No! To the stars and night sky, say the moon, let's make this up. Where they should find love.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 Something new, you knew all the planets got her solely scared of meeting now where he should find. So don't die off oh, Now we are stronger, wiser Feeling round for something Warmer, closer Ze heeft er ook een uh, clip bij uh, gemaakt uh, afgelopen week. Dus uh, ja, en uh, dan is het wel uh, leuk als we die ook nog uh, dan een keer weer bijdraaien. Het nummer had ik Laura met uh, Nu. En uh, of er ook nieuwe dingen en nieuwe ontwikkelingen zijn... bij de wedstrijd tussen SV Zandvoort en SV Sparawade... horen we nu van Jo van es. Ja, behoorlijke zelfs. Want ik weet niet of het... Uh, ja... Zandvoort uh, is het in de eens. Dat kan ik me voorstellen, want uh, moet ik moet even kijken wie dat is. Ik denk dat het Don Rutte was, inderdaad. Don Rutte, die weet, zal in uh, vlak voor het einde, want we spelen in de 87e minuut, op een voorsprong te brengen. 3-2 derhalve. Zandvoort protesteert, maar deze scheidsrechter is denk ik niet te vermurven. Dat is, heeft hij al eerder gebleken. En uh, ja... Uh, ja, ik ben er bang voor, je ja. Ik denk ja, dat zomst uh, dat uh, van de underdog gewoon gaat verliezen. Het was een counter in de, van de eerste orde. Uh, het stond helemaal vrij Rutte op de rechterkant. En uh, hij krijgt die bal aangespeeld. En ja, Daan Kerkman heeft het nakijken. Hij is er zelf boos over, denk ik, hij, hij is in ieder geval in de lucht... En, van hoe heeft dit kunnen gebeuren. Uh, de, nu gaat de schijnzetter gaat naar de vierde man toe. Er is ook een vierde uh, arbiter blijkbaar aan de zijkant. Ja. Een videodef. En <tie> ik uh, weet niet. Het uh, is uh, uh, dus, denk ik Raymond Hulske die het niet uh, met hem eens is. Die wordt weggehaald van daar. En uh, is het Raymond Hulske? Ja, Raymond Hulske denk ik. Die uh, werd weggehaald. Uh, de assistent van Tessanje. Die uh, hier ontzettend boos over is. Uh, ik denk dat ze dus, uh, eigenlijk wat dit betreft de laatste toekomst betreft de hand in eigen boezem moeten steken. Want dit was absoluut niet nodig geweest. En Sanford uh, kan vervoer aan beginnen. Want het staat gewoon keihard achter met nog maar heel kort te gaan. En, en uh, jij ja, vroeger net al van wat gaan we doen naar uh, gelijke stand. Uh, is, ik zei al, ik uh, heb verzuimd om te vragen wat er gebeuren had. Want ik had het niet, niet verwacht. En dat gaat hier gebeuren. Hier krijgt weer een Sanfordse speler gele kaart frustraties in Jesse de Haan, die, uh, die valt daar, ja, valt aan. Die probeert een bal te pakken te krijgen. Raakt bij een verdediger van Spaarwoude Die uiteraard blijft liggen, want tijd aan hun eigen hand. Natuurlijk, uh, 3-2 en uh, met nog uh, anderhalf minuut te gaan. Misschien dat er iets bijgeteld geteld worden. Het zal niet veel zijn, maar voorlopig gaat in ieder geval de schijfzicht... het verzorging toestaan van Spaarwoude En uh, dat zal dan misschien nog wel even gaan duren. Want uh, als ze het echt slim spelen... Dan kan dit gewoon uitgespeeld worden. Tessa hier, die gaat het veld in. Ik weet niet wat, waarom hij dat doet. Uh, hij wil even met zijn aanvoerder praten, met Nijsselberg. En, uh, ik denk dat hij zal aangeven, jongens, nu moet het gebeuren. Het moet echt gebeuren. Midden een paar minuten moet het echt afgelopen zijn. Want dan is het in ieder geval gelijkspel. Of er dan inderdaad een, een vrij uh, uh, uh, penalty's worden. Ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen. Ik denk niet dat het... Uh, uh, Verlenger wordt, ik heb het al eens een keer eerder meegemaakt, ik moet ik me goed herinneren, bij Zandvoort, dat was aan de vast aan thuiswedstrijd, dat er gelijkspel is en er werd meteen penalties genomen. Ik weet niet of dat nu met de finale hetzelfde geval is. Uh, nogmaals, uh, dit is afwachten lopen een staat speler weer. Hij is opgelapt. Uh, uh, Soneer die wordt uh, uh, door de scheidsrechter naar de kant verwezen. Hij staat nog steeds in het veld, dat moet hij niet doen. Uh, uh... Hij stuurt, uh, zo te zien, Jurje Mans meer naar voren toe. Dus je gaat achter één uh, op één spelen. En je krijgt er eentje op het middenveld bij. Of het helpt, uh, ik, ik weet het niet. We, we hebben voorlopig staat de klok op de negentigste minuut. En Zanford, dat staat achter. Zal Sparendam het dan weer flikken? Sparendam, dat Sparewoude moet ik natuurlijk zeggen... dat in de halve finale van een eerste klasse zondag won... Met, ook uh, in, de, in de penalties, uh, dus na de wedstrijd eigenlijk, het 2-0 achter, 2-2 in de penalties werden door Sparwoude beter genomen. voorlopig was Spaarwouder die bal genomen op de helft van Zandvoort, een in inworp. Uh, dat wordt uh, daar niet goed verdedigd door Zandvoort, dan komt die bal voor. En dan kan uh, Daan Kerkman, de kerk keeper van Zandvoort, kan erbij komen. Gooit die bal uit naar het berg. berg, die uh, echt ontzettend hard werkt. En dat probeert daar twee, drie mannen te verslaan, dat lukt niet. Maar voorlopig water, de bal. Water, water, en nog steeds water, en nog steeds water. En die wordt van de bal opgezet. En daar wordt, een uh, ijzerberg wordt uh, echt, echt onheusbejegend. Die krijgt ook die bal mee en Zandert mag die bal gaan nemen. Bal aan de linkerkant van het veld is genomen ondertussen, met water. Wacht op Semaatje maatje, berg, loopt de hinkepinken, die kan niet, voorlopig niks doen. Berg gaat er langs. Of, water gaat er langs. Gaat die bal voorkomen? Gaat die bal daar voorkomen? De korte hoek en de keeper van Staarwaarden? die heeft er geen problemen mee. Blijft natuurlijk eens lekker liggen, wacht even dat alle spelers een beetje op de helft van Sanford staan... ...om die bal weer in het spel te gaan brengen. Dat is nog steeds niet het geval. Voorlopig staat de klok op, 29e minuut. We spelen in blessuretijd. En daar gaat die bal komen. Verre bal, het wordt weggekopt door Dylan Kreuger. Kreuger, daar, even kijken, wie is dat? Uh... In ieder geval is het nu in ieder geval uh, Paul van der Oort aan de linker-rechterkant van het veld. Van de Oort gaat er langs. Uh, yeah, yeah, yeah, uh, sorry, Ryan uh, Lammers was dat. Die probeerde daar in één keer die bal in het doel te krijgen, dat lukte hem niet. En de, de Sparwouden heeft natuurlijk geen huis. Dit water moet die bal gaan halen, helemaal. Om die bal naar de keeper van Spaarwoude te spelen. Die nu van de ene kant van het veld naar de andere kant huppelt. Natuurlijk, logisch, dat had Sams misschien ook wel gedaan. Maar voorlopig staat Sparwouden voor en hebben ze het gelijk aan hun kant. De, de, de keeper van de Spaarwouden, dan moet ik even kijken hoe die jongen heet. Dat is uh, uh, Jori van der Aar, die eindelijk die bal wegkrijgt. Zandvoort nu, uh, via een been van een verdediger van de Spaarwouden over die zijlijn. Waarin wordt voor Zandvoort. Daan Kerkman gaat mee naar voren toe. Kerkman die gaat daar een man passeren. Kerkman, een verre bal. Verre bal richting Jesse Daan. Jesse Daan kan er niet goed bij komen. Uh, er is nog steeds aan. En... Daar wordt nu, uh, gaat, wat gaat er gebeuren? Ja, de, de Haan die krijgt de tweede gele kaart, die krijgt de rode kaart zelfs. Dit is, uh, uh, ja, frustraties ten top. Echt ten top. De Haan die werd, het uh, uh, was niet goed wat hij deed. Het uh, was ook misschien nog geen, rode kaart, of geen gele kaart wat hij deed. Maar hij duwde daarna de scheidsrechter weg. En dat moet je niet doen. Dan verdien je terecht een rode kaart. En dat laat je toch zien dat je eigenlijk, uh, niet hier niet op dit veld thuis hoort ik vind het jammer want de haan dat is eigenlijk mijn goudhandje. daar uh, die uh, zich helemaal laat gaan uh, hij moet het veld af Zandvoort uh, is hier eigenlijk uh, geslagen met stomme geslagen er stond uh, 1-0 voor, soms 2-0 voor het werd 2-2, het werd 2-3 en ik denk dat de schijf zich niet gek veel lang meer zal laten spelen voordat het, uh, deze wedstrijd afgelopen is daar gaat nog iemand eventjes hier een uh, overtreding begaan. Een behoorlijk, zelfs daar wordt wel voor gefloten. Maar er uh, was een, geen uh, uh, gele kaart. Ik vond het wel. Bij, in basisschool krijg je daar trouwens een, een disqualiserende fout voor. Goed, dit is natuurlijk een andere sport. Maar goed, Daan Kerkman. Gaat die bal nemen. Een hele verre schop, natuurlijk. Kastenvries kan niet erbij komen. De Fries niet, nee. Dan weer weggewerkt worden door zwaar uh, ...naar uh, de nummer 9. En dat is dan, even kijken... ...nummer 9, dat is... Oh, die heb ik niet eens staan Jawel, Joey Hogeboom. Hogeboom, die, die probeert die bal naar voren te krijgen... ...maar het is Kerkman, die de bal te pakken kan. Kerkman, snel naar voren toe. En daar uh, wordt weggekopt door uh, de nummer 10. En de nummer 10 is uh, Tobias Vader uh, Over de zijlijn, stand van de gaan gooien. Max Aardewerk, Aardewerk naar... Uh, uh, de spouw van de Oorten, die gaat verder voor en er kan helemaal niemand bij komen alleen maar één man en dat is de keeper van Sparwoud die laat hem natuurlijk opvallen en uh, dan neemt weer een halve minuut de tijd om die bal in het spel te brengen Lopig is het nog steeds niet gefloten, gefloten voor tijd en wie uh, uh, heet die man uh, Jori van der Haar kan die bal ver weg brengen richting uh, Daan, uh, Terkman Terkman die de bal wegwerkt en wordt weer teruggekopt door uh, de verdediger van Sparwoud Nu in het bouw van de oort. Er wordt ontzettend hard gepakt. Het wordt nu niet gezellig meer. Het is niet gezellig. Dit is niet goed. En, en daar... Ja. Hij zegt... Zijn me niet qua ik Geef je de hand? Maar voorlopig heeft hij wel die bal. Uh, uh, uh, uh, tenminste, laat ik zo zeggen... van de oort terugkakt. En is, ligt het spel weer stil. En moet de opnieuw... zijn administratie bijwerken. Huisje Beres, staat achter die bal. Op de middellijn. Ik denk dat dit de laatste kant... voor Sanford is... Er wordt gefloten om te kunnen nemen. Berg, is niet hoog genoeg. Aardewerk ze wordt ze ruggevonden. Wordt uitverdeeld door eh, Spaarwouden. Nog steeds Standvoort aan de bal. Ryan Lammers. geeft die bal voor. Nee, het is niet Standvoort. De, de, de, de Russel heeft uh, even kijken. Dit uh, water. Kom op, laat zien dat je het kan. Laat zien dat je het kan. Kom op, oh! 4 voet van de verdediger van Sparenwoude over de achterlijn. Water gaat hij nemen aan de linkerkant. Een corner nog voor zandvoort. Misschien wel de allerlaatste kans om deze halendagbedruk in ieder geval gelijk te trekken en nog even verder te kunnen gaan. Komt die bal. Maar bijna kan hij erin kopen. Hij is weer over de achterlijn gewerkt door nummer 15. Dat is een invaller van Sparenwoude. Wie is dat? Dat is Ricardo de Herder. En weer gaat dit water de bal nemen. Dank Kerkman we net heel dicht bij de gelijkmaker. Kijken of het nog een keer kan gebeuren. Kan die bal komen. Lage bal. Water krijgt hem terug. Water. Komt die bal voor. Hij glijdt uit. Hij glijdt weg. Hij glijdt weg. Hij kan die bal niet goed plaatsen. En dit is Nijseberg die helemaal moet halen. Het is afgelopen. Het is voorbij. Het is voorbij. Sparenwoude vindt hier totaal onverwacht. Uh, een een d uit de derde klasse, die wint hier de Haan, de is geslagen. Ze zitten er eigenlijk helemaal doorheen. Dit had niemand verwacht. En, en uiteraard uh, is Sparenbouw door het doel heen. En er komen alle spelers uh, het veld op. Uh, ja, ik moet naar de middellijn voor de prijzendrijf. Ja, ik ga het laatste plaatje ja. draaien voor negenen. Dus ja. dat ga ik nu er maar door doen. Prima, okay. het is afgelopen. Ja. Stamford verliest met 2-3. Ja, en deceptie dus uh, voor de SB's antwoord uh, deze tot aan negen uur van Gabi Lieve. Feeling all alone All I do is ride